Vanavond is er nog de drive-in bioscoop. Eh, er komt weer een, een soort uh, ja, top 2000 plaatje-achtig iets aan. En voor de rest nog ander regionaal nieuws. En er wordt natuurlijk weer gevoetbald. Gevoetbald? mede je Ja, zeker. Jazeker. Okay. Om, om half drie. DVVA SV Zandvoort. En daar, daar is voor ons onze verslaggever Joop van Nes. En dan hebben we tussen 4 en 5 nog wat algemeen tennisnieuws, golfnieuws en voetbalnieuws. En natuurlijk veel muziek. En we houden de heren van Zandvoort 4 ook in de gaten, hè, vanmiddag. Ja, die houden ons wel in de gaten. Ja, hier. die spelen tegen hem thuis. Dus oh, okay. nou, je hoort het allemaal vanmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. Alessi Brothers hoor je ook nu. All for a reason. It was a dover such a long time ago So many times I regret that choice Oh, when It's open. Couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad. Of and you're down. Het lijkt wel een beetje eigen huis en tuin in de studio van uh, CRM. Worden allerlei adviezen gegeven aan Roy van Buringen. Helemaal goed. Nou, dat komt het wel goed. Roy, succes in ieder geval met het verbouwen van jouw nieuwe woning. En we komen binnenkort heel snel kijken. Dus even kijken of de verf van de muur af te halen met is. Blijft zitten. Met z'n allen. Met z'n allen. Je bent, je bent gewaarschuwd bij deze. Je hoorde de baseballs en hot and gold bij Sanford op zaterdag.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 When is a soul Seems alright Deze single zou best passen in uh, Raadje Plaatje. Ja, vind ik wel een plaat voor. Je de Babies uit uh, 1978 met Is It Time. En daarvoor trouwens Alan Clark. Onze oudstandvoorter Alan Clark. Die ook zo'n mooi tegeltje heeft. Wat een beetje vervaagd is inmiddels. Een klein beetje vervaagd. Het gaat voor worden trouwens uh, hebben we vernomen. Nou, maar anti -slip. Dat maar anti-slip. Wordt uh, opnieuw uh, ingeschilderd. Uh, antislip slip zit er wel op hè, oh, nu. Oh ja, dat zeker. Want nou ja. dan kan je dingen niet meer lezen. Nee, nee, nee. Maar, dus. Father and Friend hoor je. Dat was de plaat van Alan Clark die we hiervoor draaiden.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 toen je een huis hebt. Dus, uh, ja want ja, die, die zijn wel vogelvrij ja. hè, die beesten. Dat moet je maar weten gewoon. Wat een bruggetje. Ja he. daar gaat deze plaat toevallig ook over. Van al de liefste. Hier is vogelvrij. Vanaf de berg. Loop ik omlaag, liep deze weg.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 voor Nacht is geen reubijn door de maat, tu de weur aan het betreden van de maat. Zit in de tuin, een ongemak, hun vogelvluit vanaf een lange tak. Een lome wind, de zon schijnt warm, jouw sombere hier.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 Viegen is er vandoor in horen de laatste stoptrein op het spoor.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 In ieder geval, lekkere muziek op de zaterdagmiddag. En zo dadelijk gaan we naar Joffrees, de voetbalwedstrijd van vanmiddag. We spelen in Amsterdam tegen DTVA. Eerst Amy Stuarts en Nakam Woods. Op de zaterdagmiddag van CFM. Je hoorde Amy Stort en uh, Nak on Woods. Nou, je hoorde het uh, aan het begin uh, van dit uh, programma. Zandvoort op zaterdag. Er wordt weer gevoetbald. En dat betekent dat we snel overgaan naar Amsterdam. Want we spelen vanmiddag tegen DVVA. En bij de wedstrijd aanwezig Joop van Es. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, heer. En luisteren uiteraard. Inderdaad, eindelijk weer voetbal. Jongwe, jongen. Dat heeft lang geduurd. Dat heeft geduurd, hè? Tien leden. Ik vanochtend naar de kantine van Es de Zandvoort Rij ik langs de trainingstad. Uh, ruik je dat gras ineens weer, weet je? wel? Dat is, ja. Dat is een hele tijd geleden, je wist het ja, okay. gewoon niet meer, hoe het er ook. Ja, en wie had het eigenlijk verwacht naar die regen van gisteren, maar alles is er over een paar jeugdwedstrijden Nou, alles gaat gewoon door. Dus uh, ja, Zandvoert uh, moest dus uh, vandaag inhalen, uh, inhaal weekend. Uh, de wedstrijd van 15 december van vorig jaar, die toen niet door is gegaan, nou, we weten allemaal waarom wel, je kon beter uh, sleetje dan uh, voetballen.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 Volgens mij gaat er iets niet helemaal goed met het geluid, Albert-Jan, hoor je het? Nee, die computer doet niet zoals we het willen. Nee, nee, nee, dus uh, we gaan dus een even een ander plaatje draaien en eens even kijken of we daar nog wat aan kunnen doen. De technicus bij CFM is hard aan het sleutelen, eens even kijken of het probleem zo dadelijk volop is. En dan kunnen we weer gewoon vanuit een computer gaan draaien. Dit zijn ouderwetse cd'tjes, weet je wel. Goed, gaan we altijd. tijd. Heard, uh, Michael Brown en So Many Men, So Little Time. En de heren van FV Zalvert hebben nog wel even tijd. En eens even kijken hoe ze het doen daar uh, bij DVVA. Joop. Oh, ja, ook het gaat uitstekend moet ik zeggen. Maurice Mol liet uh, twee mannen op het middenveld zijn hakken zien...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 van DVVA, maar de schoordige paas nu ook weer. Juri Mans kan in balbus komen, speelt de zijkant aan. Er werd een overtreding gemaakt door Mans. Uh, ja, goede scheidsrechter. Goed gezien, goed afgefloten. Zandvoort mag een vrijbal nemen. Zo'n beetje op de middenlijn. En uh, de moet rustig aangedoen. Niet gaan nerveus worden. Lekker blijven voetballen zoals ze net de hele tijd al deden. Goed, Max Aardenberg heeft hem aangespeeld. Steijn stoploos, stopblauw, raakte die bal kwijt.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 Ik busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I'll let her in my mind, but the words were so unkind. About... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.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 Duitsers kopen nu veel minder kip, eieren en varkensvlees. Minister Eichner van Landbouw eist inmiddels... dat alle verantwoordelijke politici in neder opstappen. Het Duitse dioxineschandaal kwam vorige maand aan het licht. Toen bleek dat een Duits veevoederbedrijf giftig vet had vermengd met veevoer. Dan het weer in het noorden wat regen. Elders droog maar bewolkt. Het is 7 tot 11 graden. Vannacht droog en minimaal rond 7 graden. Morgen overwegend bewolkt. Kans op een motregen en smiddags wat zon.